met nu ZFM Lunch. U luistert naar ZFM Lunch. Het lunchprogramma van ZFM Zandvoort. Iedere werkdag van twaalf tot twee. Het is één mei vandaag. Maar dat wist u natuurlijk al. Ja, het is 1 mei en uh, dat is de dag van de arbeid. Hè? Nou, ik werk maar rot. <lacht> Sommigen zeggen dat radiomaken geen werk is. Oh nee. Nou, goedemiddag Zandvoort. We zijn er weer. Nou ja, niet alleen Zandvoort. Hè. Zandvoort, Omstreken, Bentveld, Aardehout, Bloemendaal. En natuurlijk de wijde, wijde wereld die meeluisteren via het World Wide Web. B -b -b -b -b -b. Nou... Hartelijk welkom bij een nieuwe aflevering van ZFM Lunch... tot deze donderdag de 1e mei. Gezellig weer. Zo, we, gaan, we hebben weer een druk programma. Het is de daverende donderdag bij, bij ZFM. Allemaal live radio tot en met 10 uur vanavond toe. Ja, het laatste twee uur zijn er niet helaas. gelukkig natuurlijk, maar goed... En in ieder geval, we hebben live radio We hebben natuurlijk vandaag uh, CFM-list, dan hebben we de Boulevard Vier uur lang met Hans en met Bart, we hebben ook nog een keer uh, Gezellig uh, de Alternative FM Vanavond en uh, Nou ja, voor de rest uh, Weet ik het eigenlijk niet In ieder geval uh, Nou, uh, ja, oké, okay. nou, gezellig uh, Leuk, ja, wat hebben wij allemaal Vandaag? Nou, drukprogramma, hè, zoals altijd Op donderdag, hebben drukprogramma want de vrijwilligers van de week doen straks om kwart over één live uit de studio. De dame die de vacature heeft komt live naar de studio, dus dat is leuk. Verder hebben we dan natuurlijk ook nog het recept. Straks om kwart over één het recept van de week. Dat wordt op dit moment gekookt. En uh, nou ja, het regio nieuws om half één en om half twee natuurlijk. Houden wij weer op de hoogte van alle actuele gebeurtenissen in de regio Zandvoort? Hè? Ja. Nou, regio Kennemerland, lijkt het zo zijn. -la, la la la la la la. Ik heb er zin in vandaag, ja. Ik heb er zin in, ja. Heb ik er zin in? Ja, ik heb er zin in. Maar nou, Antje luistert ook natuurlijk, die hoort straks. En, uh, en, nou ja, we gaan maar lekker muziek draaien, denk ik. Ja, we gaan uh, lekker muziek draaien. We gaan beginnen met het bekennen van een misdaad. Ja, en dan niet gelijk de politie gaan bellen, dat we zo meteen drie agenten voor de deur hebben staan. Dat is natuurlijk niet de bedoeling. Maar we gaan wel een misdaad bekennen, jongens hoor. Woe. Ja, aan een misdaad. Namelijk, ik, showed, ik schoot de, sh de sheriff neer. Ja, ik wel. Ik schoot de sheriff neer. Ja, dead Eric So I show zo gewelddadig was, hoor. Nou, hij kan zich altijd verschuilen, natuurlijk. Want het liedje is niet van hem, hè. Nee, het liedje is van Bob Marley, natuurlijk. Dus daar kan hij zich achter verschuilen, Ja, nou, ik heb het niet geschreven, hoor. Ik heb het alleen maar gezongen. En in Jamaica weet je het nooit, natuurlijk. Goed, dat was Clapton. Lekkere opening. En we hebben nog zo'n stevige. Nog een lekkere opening. Oeh, oeh, dus de tweede opening dan, ja, Dus ja. de tweede opening. Minder openingen. Aanstaande maandag is het bevrijdingspop. Weet u waarschijnlijk ook. En ik heb net gezien dat Bluff daar speelt. Dus ik denk dat ik daar maar eens heen ga. Het lijkt me wel heel verstand. Zometeen hebben we Bluff trouwens. inderdaad. de uitzending, ja. Nou, niet de band, maar een plaatje. Het is fantastisch nieuw, Maar dit is status quo. Whatever you want. What you want? what you have What you have to What you have you have Status quo. Even lekker stof uit je oren. Hompen noemen ze dat in Eemskerk. Ja, wat je hier ook moet doen, de hompen. Ja. Maar het is wel lekker. Het is een lekkere, stevige opening. Dan ben je gelijk wakker. Nu aan, status quo. En, uh, Ja. Zo, een stevig begin. Maar wel lekker. Het is Supertrap. Give a little bit. shit give a little bit of your love to me Jawel. well Hello. altijd weer zfm ja daar luister je naar me, i'll be sad and blue don't you ever leave me i'm so in love with you the birds in the sky would be sad and lonely if they knew that i'd lost my And only they'd be sad If you're bad to me The leaves on the trees would be softly sighing If they heard from the breeze that you left me crying they'd be sad Don't be bad to me But I know you won't leave me Cause you told me so No intention of letting you go Just as long as you let me know You won't be better to me So the birds in the sky won't be sad and lonely Cause they to me. Ook weer een van die Liverpoolse bands, Liverpoolse bands die uh, mee liften in het kilzocht van de Beatles zou ik maar zeggen. En wat een mooie, dus dit liedje is zelfs door de Beatles geschreven en gegeven aan Billy J. Kramer en in, uh, in de Dakotas. Een hit uit 1964. Uh, Jawel, toen was ik 16. Oh, wat een mooie leeftijd. Um, waarom doet hij niet? Hallo, wilt u gaan. Uh, hè? Nou, moet ik je proberen. 1, 2. En toen kwam hij niet. <hijen> het is ook altijd hetzelfde met die Hans. Het gaat ook nooit goed. Nou, dan maar even zonder dat uh, gedoe, want uh, als hij het niet doet, dan doet hij het gewoon niet. Nee. <middels> Dit doet het wel, gelukkig. Het is van de nieuwe cd van Bluff. Aanstaande maandag om 9 uur. S'avonds te horen op Bevrijdingspop in Harlem. Het album heet In het Midden van Alles. Er is veel veranderd. Nu ik langzaam wandel. Door de straten. Ik zat diep verankerd, had niets in de gaten, ik jankte met de wolven mee, kwaad op iedereen, bang voor wie een naar me keek. en elke dag ons In het midden van alles, man als geen ander. Dit was bluff. En dan zijn ze aanstaande maandag kunt u dus ze horen. Hè? Ja, negen uur spelen ze op beveiligingspop in Haarlem. 5 Seconds of Summer. She looks so perfect. Simmer down, simmer down. They say what's too young now to amount to anything else. But look around. We worked too damn hard for this just to give it up now if you don't swim. Dat was. Zandvoort uh, uh, ja. en de regio. Ik wou zeggen dat we. Uh, 5 Seconds of Summer. En dan doen we het hele. She looks so perfect. En dat is vast voor Angela geschreven. Zou het? <laughs> ja. Hier is het regionieuws met Angela. Bij Snakbare Aan het kerplein in Zandvoort. Heeft woensdagochtend een korte tijd een brand gehoed. Door een te hete pan is de brand uitgebroken in de frituurkeuken van de Snakbar. Er ontstond een zogeheten vlam in de pan. De brandweer moest eraan te pas komen om het vuur te bestrijden. Er is enige rookontwikkeling geweest die op het plein te zien was. Geen van de aanwezige medewerkers in de Snakbar raakte gewond.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 Over een paar jaar moet de brug een groene oase zijn. Voorlopig oogt het geheel als één grote zandbak. Midden op het ecoduct zijn schrikdraden gespannen... om de, te voorkomen dat de damherten van het waterleidingduinen... doorlopen naar de Kennemerduinen. Volgens de provincie is dit een tijdelijke maatregel. Op zaterdag 3 en zondag 4 mei... rijden er geen treinen tussen Haarlem en Zandvoort aan zee...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 De zon komt er ook af en toe door en de maxima liggen rond de 13 graden. Meer land inwaarts kan het nog 15 graden worden. De wind draait naar het noordoosten en neemt toen naar matig en over een uurtje meer. Oh. De nummer heet Crimson and Clover. Ja, je hoort ze allemaal in dit programma. Dwars door elkaar heen, oud en nieuw. Aanstaande de maandag bevrijdingspop. Dat is leuk hoor. Ik ja. denk als het een beetje knap weer is, dan kan ik er ook heen gaan. Ik wil Bluffen in weer eens live zien. Dat lijkt me echt interessant. Uh, Crimson and Clover was dit en uh, dat heeft niks met bevrijdingspop te maken natuurlijk. Nee, dat wil niks zijn. Dit ook niet eigenlijk. Het is wel Paul Simon. Een liedje speciaal vast voor Moederdag, hè? 11 mei. Boem! <laughs> Mother and Child Reunion. Zing Paul.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 Can't believe it so. Though it seems strange to say, I've never been late so long. Such a mysterious way. In the course of a lifetime runs over and over Ik herinner me dat. Uh, Vorig jaar gaven we met mijn uh, popcorn Sivolta uh, Moederdagconcept. We hadden allemaal liedjes uitgezocht met uh, iets van Moeder in voor. Daar dit dus ook bij. Paul Simon. Ik geloof dat het afkomstig is van een van zijn eerste soloalbums. Na Simon en Garfunkel natuurlijk. Child Reunion, ja, u kunt uh, papiertje nemen even potlood uh, of pen en zo. Want het komt er weer aan, hè. Het grote succes. <lacht> <Elke week weer. lacht> grote succes elke week weer. Grote succes elke week. Zit er eentje naar met de zwaai hier? Het recept van de week. Een gerecht wat u makkelijk thuis kunt maken. Na de uitzending na te lezen via onze Facebookpagina... wwwfacebookcom lunch. Ja, ik zat naar je te zwaaien. Want mijn microfoon stond niet open. Lijkt me het toch wel, maak lijkt me toch wel... Maakt niet wel uit, hè, wanneer je aan microfoon. microfoon uh, Ja. Oh. Nou, het lijkt me toch wel handig, anders uh, hoorden ze niks thuis. Nee, nee. Nee. Nou, kom maar op met het recept. Ja, jawel, we gaan, we gaan maken spinazie met roomkaas en oh, tagliatelle. Oh, ik weet toch weer wat ik eet vanavond. Oh. <laughs> en, daarvoor, en dat is een uh, recept voor twee personen. Wilt u het voor vier maken? Gewoon de hoeveelheden verdubbelen. En u heeft ervoor nodig. 250 gram tagliatelle. 200 gram spekblokjes, Een gesnipperde ui. Een bakje kruidenkaas. 300 gram spinazie. 100 gram geraspte oude kaas. Een eetlepel olijfolie. Een teentje fijn gehakte knoflook. Zout en peper. En een theelepel pesto. En de bereiding gaat als volgt. Kook de tagliatelle volgens de aanwijzingen op de verpakkingen en doe dat beetgaar. Bak de spekbrokjes in de olijfolie en fruit op het laatste ui en de knoflook mee. Roerak, roer Roerbak de, uh, de spinazie ongeveer twee minuten mee. Voeg de roomkaas toe en roer dit goed door. Roer tot slot de pesto door en wat zout en peper naar smaak. Verdeel de tagliatelle over twee borden en vervolgens het spinaziemengsel daarbovenop. En we strooien dit nog even met wat de geraspte kaas. En uh, de rest van de geraspte kaas kunt u er apart bijgeven. Ik zou zeggen: eet smakelijk! Ja. Er zit hier eentje te zeveren. Ik weet niet wat ik eet vanavond. Heerlijk! Ja, lekker hè? Ja, dames en heren, ik, ik ben altijd slachtoffer. Hè? Ik moet s'avonds dan die, die gerichten, die krijg ik dan voorgezet. En ik leef nog steeds, dus. Nou, deze is al beproefd. Oh. Die heb ik al vaker gemaakt. Oké. Okay. De eentje nou. uit de eigen keuken. Mocht u het uh, nog uh, willen nalezen en uh, nazien, dames en heren... het staat uh, zometeen op onze Facebook-pagina. Ja. En dat is www.facebook.com natuurlijk. En dan slash Zandvoort luncht. En als u dat intikt, komt u er altijd terecht. Een leuke zinger van uh, Freek uh, Volkers Ik heb nog nooit veel man gehoord Maar uh, het is een leuk liedje en het klinkt lekker Dus daar gaat het om besloot dus CFM Ja, en daar luistert u nog steeds naar CFM, Zandvoort, dat zijn wij En uh, nu gaat er iets Helemaal fout Ja, nou, dat wordt lachen Want dan moet ik even heel snel uh, Even heel snel uh, Improviseren want hier gaat iets uh, helemaal verkeerd. Maar dat gebeurt bij mij altijd, dat weet u. Ja, dat gebeurt altijd. Nou ja, oké. Okay. Um, ik ga even volpraten. En we gaan even kijken wat we nog meer kunnen doen. Want er uh, gaat iets. Ik zei het al, er gaat iets helemaal. Uh, totaal verkeerd nu hier. En hier, Wat zegt u? Wat zei je nou? Oh, ik zei niks. Nou, oké. Okay. Um, wat wou ik doen? Oh ja, ik. Uh, ja. Nou, we doen maar even zo. Huppakee, dan doen we even zo. En dan doen we even zo. En dan moet het allemaal goed komen. Dan gaan we even kijken wat er precies aan de hand is. Want er gaat hier iets helemaal fout. Nou, dan maar even de tjoen van de vriendinieljaren. Nou, even kijken wat er los is. Momentje. such a big hit and see if you can remember.